Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen is het vrij zonnig en droog. Het wordt middags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het Zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsbergen en Bunnik. 9 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Waar zeven jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. Langs de lijn. Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, ook het komend jaar rijdt er geen Rabo-renner in de trui van de Nederlands kampioen. Pim Lichthart van Vakant Solij won in Oudmarsum de nationale titel op de weg. Hey, Johnny Krasse. Echt, ja, echt fantastisch dit zo. De Nederlands kampioen. Ja, onwerkelijk hè. Uit NEO. De hockeyvrouwen zijn op dreef op het toernooi om de Champions Trophy. In de tweede wedstrijd werd met 2-1 van Duitsland gewonnen. Beter kon het niet, volgens bondscoach Max Kaldas. Nee, ik kan niet beter. Qua resultaten sowieso niet. En dat onze spel kan nog steeds gewoon beter worden. Uh, maar dat hoort bij een toernooi. We willen ook een toernooiteam zijn. Dat we elke toernooi kunnen beter worden binnen het toernooi zelf. Dus dat betreft, uh, het is een mooie waarheid. En Feyenoord is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De supporters waren daar al wat langer mee bezig. Die zorgen al een tijdje voor onrust, trainer Mario Been. Aan de ene kant het begrijp je publiek Publiek wil maar dat dit Feyenoord zo hoog mogelijk staat en zo goed mogelijk presteert. En aan de andere kant ja, moet je ook de realiteit niet uit het oog verliezen. En uh, ja, Dan heb je ook de kwaliteit op het veld nodig. En we kijken terug op de eerste week van Wimmelden tot 11 uur in Langse Lijn. De velen vonden hem de beste keeper die Nederland ooit heeft gehad. Jan van Beveren. Vandaag overleed hij op 63-jarige leeftijd... in zijn woonplaats Houston in de Verenigde Staten. De 32-jarige 32, 32 Voudig International begon bij VV Emmen... en startte zijn profloopbaan in 1967 bij Sparta. Vorig jaar had Mart Smeid een ontmoeting met Van Beveren... en daarin vertelde hij over de start van zijn proefcarrière in Rotterdam. Mijn broer die tekent en uh, well, ik was wat lastiger. Ik wilde meer geld hebben en uh, dat ging niet door. En toen ben ik teruggegaan naar Emmen en omdat mijn broer wegging... stelde ze me niet meer op in het eerste helft al. En dat was een beetje een hele rare toestand. Maar uh, onigst kerstmis uh, kon ik het niet meer houden. En toen heb ik met mijn broer gebeld. Ik zeg: uh, heb je ruimte voor me? en Toen heb ik mijn mobieletje gepakt. En toen ben ik uh, mijn mobieletje op de trein en dan ben ik bij mijn broer gaan wonen. En uh, toen in, heb ik, tegen, in, Rotterdam. Heb ik tegen, in Rotterdam en toen zonder iets, en ik ben bij Sparta ik aangeklopt. Ik zeg. Uh, kan ik mee trainen En dan praten we over ja, een ja. In 1970 maakte hij de overstap naar PSV, waar hij zijn glorietijd beleefde. In Eindhoven veroverde hij drie landstitels en de UEFA-cup. Maar in die periode kwam Verbeveren ook in conflict met Johan Cruijff. Waarna hij, samen met ploeggenoot Willem van der Kuilen, bedankte voor het Nederlands elftal. Mede daardoor maakte hij nooit een eindronde van een wereldkampioenschap of Europees kampioenschap mee. Jan van Beveren, zoon van atleet Wil van Beveren... vertrok daarna verbitterd naar de Verenigde Staten. Aanleiding was een incident in 1978... toen hij door de NOS was uitgenodigd om studiogast te zijn... bij de WK-wedstrijd Nederland-Peru. Ja, en toen ben ik naar Hilversum gereden. En uh, toen had je in die tijd, ik denk dat het nog zo is, ik weet niet precies... maar om 8 uur had je het journaal tot 20 over 8, En dan kreeg je uh, drie minuten commercial en dan... Uh, Zeiden ze, om tien over half negen begin Nederland-Peru. Tijdens de rust en na de wedstrijd uh, is de commentaar van Jan van Beveren. En uh, twee minuten later stond de telefoon rood gloeiend. Dat uh, als hij op de televisie komt, dan uh, komen we naar de studio. En dan komen we de boel in elkaar slaan. En we gaan zijn kinderen ketnemen. En we gaan zijn huis in de brand steken. En uh, toen zei ik, ah, die paar mensen flauwekul... En toen heeft de NOS heeft Ben van Gelder gebeld... en die hebben samen besloten om het niet te doen. Bob Spaak en Ben van Gelder hebben dat besloten? Ja, en toen, uh, toen ben ik dus op de weg terug. Uh, heb ik gezegd, dit is het. Uh, ik ga weg. In Amerika zette Van Beverus zijn carrière voort... bij Fort Lauderdale en Dallas. En hij beëindigde zijn actieve loopbaan in 1985... We gaan herinneringen ophalen met Willy van der Kerkhof en Jan Reker. Twee personen uit de PSV-tijd van de keeper van Beveren. Jan Reker, um, goedenavond. goedenavond. Wat is het eerste waar u aan denkt als we het over Jan van Beveren hebben? Ja, de, de, de klasse die er vanaf schaalde. Jan was uh, geen, geen keeper die uh, keepertraining moest hebben. PSV was ook de eerste club die uh, drie keepers in de A-selectie had. Dat was uh, Jan van Beveren, dat was uh, André van Gerwen. En dat dient Tom van Engelen, want Jan wilde gewoon voetballen. En uh, om toch partijen te kunnen spelen had je twee keepers nodig, dus ja. hadden we drie keepers. En uh, ja, Jan, Jan was een fantastisch atleet, kon ook heel goed voetballen. En ik weet ook voor de training waren ze vaak aan het voetbaltennissen. En dat was Jan van Beveren en uh, René van den Kerkhoff, onafscheidelijke maatjes, die dan speelden tegen, ik dacht, Willy van der Kuilen en Adelie van Krijn, Maar dan hadden die andere twee toch heel moeilijk. <laughs> Willy van der Kerkhoff, goedenavond ook. Goedenavond. Wanneer hoorde u het nieuws? Uh, ja, van mijn broer van René, ja. uh, vanmiddag. Ik was uh, uh, bij, uh, bij mijn schoonzus. En uh, ja, uh, René belde hem op. En uh, ja, ik moet zeggen, ik was ook wel even. even ja, uh, ontdaan eigenlijk door het, uh, het vroeg overlijden van Jan. Ja, 63 jaar pas. Ja. Uh, wat kunt u zich van hem herinneren? Ja, eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat Jan zegt. Een fantastische collega, een fantastische keeper eigenlijk. En. Uh, ja, een beetje eigenwijs. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat was Jan. Dat horen bij keepers, hè? Uh, ja, de, eerste, de enige keeper die ik in mijn leven ook meegemaakt heb, dan uh, met alle respect voor alle andere keepers, die eigenlijk geen muur hoefde uh, als er een bal op 6 meter geschoten werd, die zei ik pak die bal gewoon. Ja, Reker, uh, hij wordt veel geroemd, maar wat was nou echt zijn kwaliteit? Wat was zijn sterke punt? Nou, zijn atletisch vermogen en zijn reflexen, zijn sprongkracht. En nadat hij de bal had, dan binnen twee seconden had hij weer met de linksbuiten of de rechtsbuiten liggen met zijn uitworpen. Dus uh, hij, had, hij was gelijk weer aan het aanvallen als hij als aan de bal had. En dat had hij zo snel gezien. Dat was echt zijn kracht. Maar hij kon zweven, hè? Als ja, echt. Een beetje in zijn genen, want zijn vader is toch uh, een Nederlands recordhouder, uh, ik dacht 100 meter geweest, toch, met 10,3. En uh, waren er ook nou zwakke punten? Zijn er wel eens uh, twijfels geweest over zijn uh, prestaties? Nou, ik weet dat hij het niet had op, uh, op Nico Jansen van, uh, van FC Amsterdam in die tijd. Ja. <laughs> dat is uh, als echt geweld aan de pas kwam, vond Jan al niks. Jan was een echte liefhebber van het pure voetbal. Dat kunt u zich ook nog wel herinneren, van de Kerkhof, Willy. Ja, net wat Jan, Jan zegt, we uh, maken dat wordt een dollertje met, uh, met Jan. En dan zeiden we van, uh, ja, kom, Nico Jansen staat bos in de spits. <laughs> ja, ja. <laughs> en dan ging je de goal al uit, hoor. <laughs> wow. en, uh, een grote rol in zijn loopbaan speelde natuurlijk het conflict met Johan Cruijff. Uh, die van de Kerkhof was toen international, hè? Weet ja. u precies wat er gebeurd is? Ja, uh, natuurlijk weten we precies wat, wat er gebeurd is. Maar Jan, Jan was een beetje eigenwijs en... Uh, ja, ik kon schijnbaar toch niet verkroppen dat ja, kreeg de, de alleenheerser was eigenlijk in, de, in het Nederlands en, en, en Ik heb nog proberen samen met mijn broer om over te halen van Jan, bewijs nou je kwaliteit gewoon in het veld. En, en blijf We waar toen geloof ik, in die tijd met zes, zeven PSV'ers bij de, bij de oranje selectie. En uh, ik zeg, als je nou gewoon blijft, man, dan, dan bewijs het gewoon. Maar ja, Jan kon niet tegen, ja, ik weet niet of het onrecht was, maar uh, Jan kon niet tegen in ieder geval, niet de wijze waarop Cruijff en, en consorten eigenlijk de, uh, met, met, uh, met Nederlands omgingen. Ja, Maar werd hij ook een beetje getreid dan, of zo door, uh, door, door, door Cruijff en consorten? Nee, nee, dat niet. Uh, want iedereen wist wel dat Jan gewoon, ja, in, in onze optiek, de allerbeste keeper was die we, die we ooit gehad hebben in, in Nederland, dus zeker in die tijd. Jan was een, een, een geweldige al maar ja, Jan was uh, verschrikkelijk stromp eigenwijs. Ja. En ik dacht dat iedereen nu ook een beetje naar hem moest luisteren. Maar ja, in die tijd hadden we ook kruif. Ja. En die was dan een beetje meer eigenwijs. Ja, ook een ja. fenomeen natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, daar hebben we nu ook nog mee te maken natuurlijk. Uh, met, met, met zijn eigenwijze, gang, uh, eigenwijze manier soms van uh, acteren. Uh, Jan Reker, uh, als mens, wat, wat het eigenwijs type ook buiten het veld? Nee. Jan was gewoon een, een topsporter die, uh, die altijd wilde winnen. Ik weet nog, als we een vriendschappelijke wedstrijd speelden in de voorbereiding, was dat tegen een vierde klasse dan was Jan al, altijd gespannen. Want het ging om die ene bal die hij moest hebben. Hè. En dat uh, was typisch Jan. Hij zat altijd als een nagels te bijten en op het top gespannen als, als een weertje. Zo beleefde hij het vak van, uh, van voetballer en van, van, van, van keeper. Hoewel hij uh, in de goal staan, uh, op de training liever niet deed jij zei na de laatste training op vrijdag, zegt Jan een paar lekkere ballen schieten, een paar lekkere voorzetten geven. Dat was het dan. Terwijl je met types van, van Jan van met uh, Pim Dusburg en Hans van Breukelen, waar ik ook vaak mee gewerkt heb, die wilden elke dag keepertraining hebben, die wilden elke dag helemaal kapot zijn in de goal. Jan die ging liever in de spits spelen op de training. En uh, de warm-up van de wedstrijd, dat weet ik ook nog, dat was heel veel lenigheidsoefeningen, rekken en strekken, paar lekker voorzetten, het gevoel met de bal hebben, en Jan was klaar. Maar dat is een natuurtalent, was het dus uh, eigenlijk? Ja, hè? absoluut, is een natuurtalent. En, en ik weet ook nog wel, uh, als, als we vrij trap tegenkregen op 20 meter of meer, dan zegt hij, weg die muur, Hij liep dan alleen maar in de weg. Maar vindt, wat u, vindt u dan dat hij te weinig uit zijn carrière heeft gehaald? Ja, absoluut. Hij had grote internationale toernooien moeten spelen. Dat is 74, 76, 78. Had hij absoluut bij moeten zijn. En ik denk ook in 80 nog wel. Billy van der we waren we wel wereldkampioen geworden met Jan van Bevers op goal? Uh, ik denk twee keer. Ja? Ja, absoluut. Uh, Jan was een fenomeen. Uh, ik, ik heb altijd nog, heb ik nog, uh, geloof dat, dat uh, Jan Reken, want mensen PSV met Jan Reken samen anderhalf jaar of twee jaar geleden hadden geweest, dat we iedereen nog uitgenodigd hebben. Toen heb ik het nog met hem over gehad. Ik zeg, Jan. We zijn toch een en Die waren al twee keer kampioen, wereldkampioen geweest met jou. En toen begon ik te lachen. Ja, misschien wel, zegt hij. Ja. ja. ja. Nou, zijn mooie laatste woorden. Bedankt. Oké. Okay. Okay, uh, voor jullie bijdragen. Groetjes. Goed oh. Hoi, hoi. Dag. Okay, dank. Jan van Beveren. Hij is overleden op 63-jarige leeftijd. Vanavond wordt er op uh, Nederland 1 het portret uitgezonden... dat Mart Smeets van hem maakte. Vorig jaar vlak voor de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika. Het portret van Jan van Beveren wordt dus herhaald op Nederland 1 vanavond om 5.30 na het NOS Journaal. Daniel Merriweather, change. Pim Lichthart is dus de nieuwe Nederlands wielrenner op de weg. Laten we eerst eens even luisteren naar hemzelf. Steven Dalenbouwt ving hem op vlak naar de finish. Pim, gefeliciteerd. Ja, Vertel over, die ja. Komt er ja. Vertel over die sprint. Ja, ik baas komt er nu aan. Vertel over die sprint. Ja, ik zag Kuzina aangaan en dacht ik, ik moet nu reageren en... Ik was de rapste van de groep en ik kom er mooi uit. Johnny, jongen! Agitatie Johnny Johnny, klasse! Echt, ja, echt fantastisch dit zo. We hebben de koers heel goed in handen gehad. En ik kan het zo afmaken, echt fantastisch, fantastisch. Jij, jij zat in die groep, um, hoe zeker was jij van jouw zaak? Nou ja, zolang Robbal doorrijden, dan weet ik gewoon dat ik heel rap ben. En toen we de laatste bocht omgingen wist ik het gewoon, toen wist ik het dan. Ben Nederlands kampioen? Ja, onwerkelijk hè, uit neo. Is dat door je hoofd geschoten voor vandaag? Ja, het is al heel langzaam door mijn verlanglijstje. Ik had de Mergeland en dit was uh, aangestreed met rood. En dat alle twee uitkomt dat is fantastisch. Kan ik kan niet beter doen. Aard houdt onze vaste wieleranalist. Aard, goedenavond. Goedenavond. Wie is Pim Lichthart? Waar komt hij vandaan? Hoezo? Vertel. Pim Lichthart, Noord-Hollandse jongen uit Twisk. Um, zijn wielerleven gestart in het Noord-Hollandse polder. Maar ook op de wielerbaan. Ontzettend veel uh, zesdaagse gereden, wereldbekerwedstrijden gereden. Doet hij dat nog eens? Een Nationaal selectielid. Hij heeft de afgelopen winter ook weer zesdaagse gereden. De voorbereiding op het uh, wielerseizoen op de weg. Um, kan dus prima. Eigenlijk een <laughs> uitgesproken voorbeeld van hoe het ook kan. Yeah. En de combinatie waar we, waar we het al vaker over gehad hebben... waar we ook eigenlijk bij de KMU een beetje mee, mee bezig zijn... Om, om jongeren te laten zien dat combinatiemogelijkheden wegbaan... dat je elkaar kan aanvullen, geldt ook een beetje voor de veldrijders. Het seizoen loopt wat anders, dat, dat is wat lastiger, maar... Ja, Pim is een voorbeeld van, uh, op de wielenbaan kom je zo vaak met drie, vier, vijf, zes man aan die streep toe. En dan moet je het opzien te lossen in je eentje. En uh, de sprint aangaan. En, en kijken hoe, onderlangs, bovenlangs, noem maar op. En uh, Pim gaf het zelf al aan. Ik zag uh, Floris Roessina aangaan en wist gelijk van, ja, nu is het moment... En, uh, Zelfvertrouwen dus ook. Ja, Spreekt daaruit. Ja, zeker. En, uh, dus Hoe vaker je in zulke situaties terechtkomt... hoe beter je weet te handelen uiteindelijk in zo'n echte finale van de, van de, van de koers. En hij heeft dit jaar al een paar keer laten zien wat hij zelf aangaf. Heel veel Nederland springt je berg op. Um, maar ook in, uh, in Basland wordt hij twee keer vierde in een echt lastige aankomst... waar we eigenlijk de Valverde zien winnen. En dan doet hij ook mee. Dus het is een... Uh, hij is er eens goed aan het ontwikkelen op, op een lastige sprint. Wat een beetje heuvel op gaat En waar iedereen een uh, lastige koers in de benen heeft. En dan kan hij... Een beetje type Oscar Freire? Nou, dat, dat, dat is nog een beetje te veel gevraagd voor, de, voor Pim. Maar ja, nou, op dit moment is hij gewoon... Een kleine? Uh, nou ja, een, klein, een kleine, kleine versie. Een <laughs> kleine versie. Nou, laten we het gewoon op Pim licht uit houden. Dus, okay. uh, ja, en vorig jaar uh, bij mij in de nationale selectie gezeten. Ook het wereldkampioen opgereden. Tweede derde in Nations Cup wedstrijden. Dus je zag aankomen dat hij gewoon een sterk seizoen was hij bezig. Vakantse neemt hem in zijn ploeg en in zijn geledingen op. En als eerste jaar prof wint hij hier gewoon het Nederlands kampioenschap. Dus het is een uh, dream ja. come true. Uh, hm. Dat kun je wel zeggen. Ja. Prachtig. Ja. Prachtig. Resultaat voor uh, Pim Lichtert. Schitterend resultaat ook voor de vakantse Daan Luijks is de ene ploegleider, Michel Cornelissen de andere. En hij was enorm geëmotioneerd. Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik heb zitten huilen in de auto. en samen met Daan Luijks. Ik was weer, begin bijna weer. Toen ik toch heel hele dag spanning... Uh... Ik zeg al, gisteravond lag er echt een ploeg op, de, op het bed bij mij. En uh, met de bespreking. En we hadden al, natuurlijk altijd Pim Lichthart achter de hand gehouden. Het, ja, het scenario zoals vandaag, ja, is eigenlijk alle jaren hetzelfde. Uh, ja, Rabobank natuurlijk moet altijd de koers maken. Is niet makkelijk, ook voor hun niet. We, waren alleen jammer, we vonden het jammer voor ons, en ook voor hun denk ik, uh, dat uh, Wening niet door mocht rijden. Maar dat was hun tactiek, dat moet ik me ook bij neerleggen. Dat vond ik op dat moment wel heel moeilijk. Maar uh, goed is wel te begrijpen misschien. Maar uh, ja, voor ons... Ja. We hadden graag uh, met Joost van Leijen ook doorgereden. Maar ja, ik doe het, ik doe het raam dicht. En ja, ik zeg, we hebben Pimmel achter de hand. Want ja, voor de duidelijkheid. De situatie is op dat moment van Leijen en Weningen rijden daar. Rouwbank zegt, ja, Wening rij maar lekker niet mee. Want we hebben er nog genoeg hier achter zitten. Um, jullie maken je enorm kwaad ook dan. Hè? Um, we zien een Luijks uit het raam hangen. Ja, wij vonden het gewoon jammer. Kijk, zijn, uh, je hebt drie Nederlandse ploegen. En dat doet het natuurlijk toch zeer, Nicky Terpstra is een vriend van me, dus Radio, als het in een Belgische ploeg uh, die trui rijdt. Dus wij, uh, ja, als dat geworden of wij, maar dan blijft die trui wel in de Nederlandse ploeg. Of bij de Nederlandse sponsors ook. En dat vonden wij wel belangrijk. En uh, ja, Joost van Leijen is niet erg grap, Wening is niet erg grap. Dus wij dorsten wel zo naar de meter rijden. Uh, Pieter Wening was ook niet een kop op kop geweest in die ontsnapping. Joost van Leijen ook niet. Dus begonnen eigenlijk twee gelijkwaardige renners in die ontsnapping. En we, dus iets van, ja, we rijden naar de meter en we sprinten er wel om. En we kijken wie de sterkste is. En dan hadden wij tweede gehoord dat we ons ook meer neergelegd. Maar wat zeiden jullie tegen Wening? Want jullie hebben zelfs op hem ingepraat. Ja, dat wij, uh, dan gokken wij Pim Licht dat hebben we ook gezegd. Ik zei, wij hebben nog een sprinter achter de hand, jullie niet. Dus ik moet ook natuurlijk ook proberen een beetje nerveus te maken. En zo was het feit natuurlijk ook. Uh, dat was ook een beetje ons uh, draaiplan. Van, uh, ja, onze tactiek was natuurlijk ook van, hun hadden geen uh, sprinter mee. Of niet een echte sprinter als hij met man aan de mee reed. En wij, door dus ze met Pim Licht hadden wel naar de streep te rijden. En dan, uh, op een gegeven moment wordt de situatie zo, uh, inderdaad, dat uh, Pim Lichthout in de kopgroep van zes zit. Hoeveel vertrouwen heb je dan nog? Ja, tanken, ik er nog bij. Uh, <coughs> ja, hoeveel, hoeveel vertrouwen is er dan? Ja, je ziet uh, Rob Ruigt, die het zagen daar volledig op. Die heeft daar twee ronden gewoon te kop gereden. En uh, die laat nog een keer zien dat hij echt toerwaardig is. En, uh, ik ben half ronde nog voor het, naar het eind gestopt en uh, Pim uh, een beetje moraal gegeven. En, uh, hij geloofde er gewoon in, hij knikt en uh, ja... Maar ja, dan ga je de, in de auto naar de mee toe en dan kijk je op tv. Ja, dan wordt het toch nog spannend en uh, ja, dan ben je toch wel Het blijft... was een lange sprint ook, hè? Ja, hij begon van heel ver en uh, mijn vingert gelukkig goed op. Ja, wat betekent dit voor de, uh, voor de ploeg, uh, ook met het oog op de Tour de France waar Pim Lichthout voor de duidelijkheid niet mee naartoe gaat? Ja, dit is voor onze ploeg natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, we zitten natuurlijk, uh, de Kans van Nederland is voor de Nederlandse ploeg heel belangrijk. We hebben uh, twee jaar lang natuurlijk daarnaast gegrepen. Nu derde jaar pakken we, pakken we raak, dus dat is prachtig. Wanneer gaan we Pim Lichthout wel zien in die trui? Ik denk dat hij de rond van Spanje gaat rijden. En in de, uh, alle wedstrijden daarna natuurlijk. En ECO Tour uh, enzovoort. Michel Cornelissen was dat. Die gaan we overigens uh, iedere avond horen in de avondetappe. Daar, maar daar beginnen we zaterdag uiteraard mee als de eerste etappe is van de Tour de France. Um, ja, Aert. Hoe belangrijk is zo'n kampioenstrijd voor een ploeg als Vacansoleil? Nou, enorm. Er staat een uh, enorm hoge waarde aan. Je bent een Nederlandse ploeg met Nederlandse sponsoren. Met uh, is eigenlijk gewoon een Nederlands familiebedrijf. En er zijn er niet zoveel van. En die dan ook in zo'n sportproject stappen. als een, uh, een professionele wielerploeg. En uh, ontzettend snel omhoog gaan zijn. En, en ook graag willen, op de voorgrond treden. En dat heeft consequenties. En dan krijg je wel eens een klap om je oren. Maar je, je doet ook hele goede dingen. En wat je toch ziet, dat. Uh, de jonge renners die daar in de ploeg zijn opgenomen... eigenlijk allemaal het traject niet Rabenbank doorlopen zijn... op Martijn Keizer na. Die is vorig mm -hmm. jaar prof voor, oh, dit jaar prof geworden. Vorig jaar nog uit de opleidingsploeg van de Rabenbank. En voor de rest heb je in Luwe westera Johnny Hoogland, uh, Pim lichtart dan... die een andere vorm andere heeft in de Franse ploeg gezeten. heeft twee jaar daar een programma gegeven met een Franse club... op continentaal niveau... Ja, dat jongens dus op een andere manier ook vele wegen leiden naar Rome, zullen we maar zeggen. Maar wel dus echt provaardig en een, een, een goede toekomst kunnen ja, hebben. Rico in. deed de ploeg natuurlijk niet zo goed? Nee. Uh, dan Klaar, hebben ze, uh, ja. De, de Spanjaar uh, waar nog wat boven zijn hoofd hangt? Ja, die staat nog steeds een uh, soort van uh, buitenspel. En wordt ook niet opgesteld, wordt niet meegenomen in niks niet. En het is afwachten, een heel vreemd verhaal, dat is weer een heel andere. Ja, maar dat deed de ploeg natuurlijk niet goed. Nee, zeker niet. Uh, het is een, uh, op een gegeven moment een hoog spel wat je speelt. Als je toch in de top wil meedraaien. en de klas zijn niet voor te oprapen. En dan, dan, dan. Ik heb gelezen dat het een ingecalculeerd risico was. Um, wat betreft Ricardo Rico. En. Ja, dat mag eigenlijk niet nee. klaar. En dat is. Gelukkig, was uh, iets ander verhaal. Maar... ja. Um, wel jammer dat die trui niet te zien is in de Tour de France volgende week. Toch? Ja dat, ja, dat is jammer. Je vindt het al het mooiste als de Nederlandse kampioenstrui mee door, door het Franse land meerijdt, ja, absoluut. Maar dat is ook dat is wel een beetje de, de. Je zag een beetje die lijn door de raarbank heen draaien de hele dag. Dat daar dat, uh, toch wel een renner moest zijn die, die dan toch ook naar Frankrijk gaat. Maar ze, het is niet zo simpel. En winnen is altijd moeilijk. Wat voor wedstrijd het ook ja. is. En zeker het Nederlands kampioenschap, waar je het iedere keer zelf moet maken als, als raarbankploeg. Dus het bewijs is weer geleverd dat, dat het gewoon heel lastig is. En het is ook een geweldig parcours waar, waar de renners overheen reden. En 242 kilometer, als me niet vergis. En het 42, was ja, echt warm. Niet te laag. Dus, uh, ja. De Rabo's, ja, je, had er al, het, het, al, uh, je had het er al even over. En zoals altijd eigenlijk na het NKW-raining gaat het over die Rabo's. Zeker als ze niet weten te winnen. Steven Dalenbouwt nu met ploegleider Nico Verhoeven. Hoe was de situatie zojuist in de bus? Nou ja, ze zijn binnen gedruppeld en zijn weer weggegaan. Dus uh, was niet echt dat het... Uh... Ja, je wint niet. Het is natuurlijk niet... Uh... Je wint niet uh... ja, het is niet een gewone klassieker of een gewone koers die je niet wint. Het is wel een kampioenschap van Nederland. Dus dat is altijd extra zuur. Maar ja, als je wel het gevoel hebt dat je er alles aan gedaan hebt... maar dat er niet meer in zat, ja, dan is het zo. Waar heb je achteraf het meest spijt van, van vandaag? Ja, ik kan daarop niks bedenken. Ik, je zit op een bepaald moment zit je wel... Uh... In een situatie dat je ook niks meer richting je renners kan doen. Dus dat is gewoon ook de, de, de reglementen die dat op dit moment uh, voorschrijven. Dat je niet meer met directe communicatie rijdt met die renners. Dus dan weet je niet hoe, hoe die renners ervoor staan. Je hebt wel veel contact, hè? Er komen wel veel renners uh, aan de auto. Ja, maar dat is in het begin. Maar in de finale dan is dat wat, uh, wat drukker allemaal. Dan uh, krijg je gewoon... Daarop krijg je gewoon niet, niet echt de kans meer. Er is een, een, een mooie kopgroep met mooie namen. Uh, gr grote namen die ook in de Tour voor Rouwbank zullen rijden. Um, Geesink zit daarbij. Wat gebeurde er met, met Geesink? Op een gegeven moment gaat hij aan. Laurens de Dam kijkt een beetje verbaasd om. Uh, het zag er interessant uit, maar daarna stapt hij uit. Kun je dat moment van de koers omschrijven? Nou ja, ik zit erachter. En eigenlijk zie je dat nog niet echt gebeuren. Je ziet dat dan op je tv. Zie je dan, hey, want de eerste demarage had ik nog eens niet gezien op tv. Dus dan, uh, ja, dan, dan, ja ik was op dat moment zat ik ook niet achter die kopgroep. Want ik zat achter het peloton, dus ik was teruggegaan. En ja, dan hoor je dat Robert, die, die riep uh, zijn ploegleider... Nou ja, dan kan ik er niet direct zijn. Dus dat duurde een minuut of vier, vijf voordat ik er was. En toen uh, ja, gaf hij aan dat hij, uh, dat hij zich niet goed voelde. Dan is hij ook direct uit de wedstrijd gestapt. En dat heeft met, met de hoofdestages te maken? Ja, ik weet verder niks. Dus uh, ik neem aan dat, uh, dat IJzinga of Van Bommel, dat hij daar meer van weet. Want ik heb er verder niks, uh, weet ik niet wat het, wat het is en wat, ja, wat er was. Ja, tot zover even Nico Verhoeven. Want voor de echte opheldering moeten we natuurlijk bij Robert Geesing zelf zijn. Ja, uh, nieuw dag mijn dag. Ik uh, ben gisteren vanuit uh, Zwitserland naar huis. Gereden en uh, lang een tijd op hoogte gezeten, en ja, het is niet echt. Uh, het zijn niet de beste dagen, probeer even het ploeg wat te doen, maar uh, het was uh, het was even helemaal gedaan na die, uh, na die ene versnelling. En uh, nou, ja, het is, uh, voor mij niet uh, was niet mijn koers. En uh, ja, de Tour is mijn koers, dus uh, daar gaan we nu naartoe. Hart vier houdt een plausibele verklaring. Ja, in principe wel. Vier, vijf dagen staat ervoor. Uit de hoogte vandaan komen dat dan had hij toch gewoon niet moeten starten. Heel duidelijk, Jeroen. Heel goed, jongen. Of moest hij, denk je? <laughs> nou ja, het, is, het blijft een als kampioenschap. Alles, alles maar... is zo op die Tour gefocust. Ja. En dan ga je toch starten terwijl je zegt... je moet er vier dagen voor uh, hebben om... Uh... Ja, dat, dat staat in de wetenschap beschreven. En dat is ook eigenlijk hoe ze het aan doen zijn. En aan toepassen zijn. De wetenschap aan toepassen. Door op hoogte te zijn. Door ja. daar te zorgen dat je maximaal in de Tour terechtkomt. En dan weet ik niet of het handig is en juist is... om zo'n kampioenschap te rijden in, de, in deze deze vorm en dan ook nog eens een keer ook diep te gaan, dus zelf aan te gaan, zelf een beslissing te en proberen af te forceren. Dat is ook niet dat, hoor, ja, dat hoort niet hoor ik Maarten Ducro zeggen. Dat doe je niet zomaar in een Nederlands kampioenschap. Nee, dus hij moet zich heel slecht gevoeld hebben. Dat ook want die start niet om af te stappen. Want Dan ga je niet... gewoon een lekker stukje trainen en dan laat lekker, je het voorbij gaan. Dat niet lekker zes dagen voor de start van de Tour... dat je je niet lekker voelt en af moet stappen. Of ben ik nou een beetje te negatief? Nou Ik denk, ik denk dat, dat, dat Robert zich heel goed focust op het feit van... nou, die vier dagen moeten eventjes uh, voorbij gaan. En donderdag, vrijdag ben ik weer het mannetje en dan kan de Tour verstart. En dan ben ik... Uh, ja, je moet ook ik, reizen. Ja, woensdag gaan ze allemaal... Uh, op pad richting de Van waar, D, waar ze allemaal naartoe gaan. Donderdag zijn de eerste bloedcontroles en, en de hele mikmak. Dus het is toch wel een beetje een, een druk gebeuren rond die periode. Het is voor hem, uh, denk ik, toch zeker wel uh, dat, hij, dat hij zich geen zorgen maakt. Omdat hij gewoon weet, van, nou die dagen zijn, die staan ervoor. Ja. En dit was niet zo'n handig uh, uitgepakt wat hij vandaag plaatsvond. Gaan we weer terug naar Nico Verhoeven, de ploegleider van Rauwebank. Want die had natuurlijk nog meer uit te leggen. Op een gegeven moment komt uh, Wening samen met Van Leyen op kop te zitten. Van Kanselij en Rabobank. Um, maar Wening houdt de benen stil. Hoe van harte ging dat bij hem? Nou ja, daar gaat nooit van harte. Want ieder, elke renner wil natuurlijk wel het zijn krijgen om, uh, om door te rijden en ervoor te sprinten. Ook al is die kans uh, klein dat je ook de wedstrijd uh, in de sprint afmaakt. Alleen uh, ja, wij zitten hier uh, in koers met, met uh, veel renners. We hebben natuurlijk ook de, de, de druk van de koers te, te moeten maken. En bij ons is het eigenlijk alleen de eerste plek wat, uh, wat, wat bevredigend zou, uh, is. En jij was er van overtuigd op dat moment als Wening samen met Van Leyen aankomt, dan wordt Wening tweede? Nou, niet van overtuigd. Maar in elk geval de kans zou ook groot zijn dat hij niet zou winnen. Dus dat is gewoon de koers. Is gewoon, zoals die op dat moment was, de kans gewoon kleiner dat Wening zou winnen. En hadden we het idee dat we met onze kopmannen, die daarachter zaten op anderhalf minuut, meer kans hadden op succes. Alleen als je nu terugdraait, ja, hebben we dat succes ook niet om kunnen zetten. Dus dan, ja, dan, ja, dan is dat jammer. Je hebt daar gespeeld en je hebt niet gewonnen. Ontstaat er dus die, die laatste kopgroep uh, waar de winnaar uit vandaan komt. Uh, en daar zit Lars Boom niet bij, Sebastia Langeveld niet bij. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ja, die, dat waren mannen die uiteindelijk in de finale moesten doen. En die zijn dan uh, ja, eigenlijk te weinig in beeld geweest op dat moment dat het wel had gemoeten. En dan kom je eigenlijk in die kopgroep met, uh, met zes kom je een beetje in dezelfde situatie... dat je met een lichthart zit die ook heel snel is in de sprint. Wist jij toen al dat, de finale, dat, de, dat deze wedstrijd deze koers verloren was? Toen die kopgroep van zes ontstond met lichthart erbij? Nou ja, als je weer over kansberekening uh, bekijkt... dan hadden we wel met lichthart uh, in de kopgroep hadden wij niet de meeste kans om, om te winnen. Dus uiteindelijk is het ook gebleken, dus... Uh, hoe zuur is deze dag voor jou ja, het brein achter, de, achter deze koers voor Rabobank? Nou ja, je doet je best om te winnen. En als je dan niet wint, ja, dan is dat teleurstellend. Maar het is niet het einde van de wereld. Ik, ik, als ik het nu over zou moeten doen, zou ik niet weten waar ik het anders zou moeten hebben moeten doen. Alleen, ja, het, wordt, het, is, het is ook uh, de sport. Je bent afhankelijk van de sporten zelf. Dus uh, die, hoe sterk dat niet zijn, des te, des te beter kan je tactiek zijn. Maar, als het tactiek goed is geweest en uh, ja, we komen gewoon individueel wat tekort in de finale. Ja, dan, dan houdt het ook op. Nico Vroeven, hij weet dus eigenlijk niet wat hij anders uh, zou moeten hebben, hebben, hebben moeten doen. Wat had hij moeten doen? Nou ja, of is hij het goed gedaan? Ja, dat weet ik. Ik denk het niet. Want ze zijn de hele dag gewoon niet in de juiste samenstelling in de kopgroep geweest. Ook niet toen vier man overstaken van de raambank naar de kopgroep van zes. Die we zijn in de eerste ronde na 400 meter al weggereden. Er is dus Theo Bos bij, maar ook een Kenny van Hummel. hebben beide, beide bijna niet op kop gereden in de kopgroep. De hele dag meegereden. Um, dan komt halverwege de koers komen die vier, vijf man aan. Um, Robert die geeft er een flinke knal aan... Blijkt zelf niet goed te zijn, maar ook Krijsselijk wordt door die demarrage uit de kopgroep gereden. En Dan blijft Pieter Wening nog over. De... Laurens komt weer terug, die was ook gelost. D is allemaal... Het is allemaal net niet goed gegaan. En dan wordt het gat te groot naar de grote groep daarachter. En het duurt te lang voordat Skill Shimano denkt van nou, we moeten toch gaan rijden. En die gaan dan uiteindelijk rijden. Maar Lars Boom en ook Langeveld en ook Terlinge, die blijven gewoon heel lang in die groep zitten. En die hebben nooit meer in de wedstrijd gezeten. En dan, dan komt het spel wat, wat Michel Cornelis ook aangaf. Van ja, eigenlijk zaten wij iedere keer goed. In het begin met uh, lieve Westra in, in de kopgroep. Daarna komt Joost Verleij aansluiten. Die ook vorig jaar, uh, twee jaar geleden, derde was op het NK bij de, bij de beroepsrenners. Dus dat zijn allemaal niet de minste jongens. En de beslissing van Pieter Wening niet te laten rijden met Joost... Dat is een juiste beslissing op dat ja. moment van Nico. Want het was niet 50-50. Ik denk dat het 60-40 voor Joost was. En dan moet je professionele beslissingen. nemen. Kan dat ben ik dat is... nog een keer een kleur uit het uh, wielreed. Ja, maar ja, goed, vorig jaar uh, reed hij ook door. En toen werd hij twee en Toen won Nicky Terpstra de trui. Dus dat is een beetje... Uh, dan mag je die gok mag je wel maken. Alleen de aansluiting van het peloton... waar zogezegd Lars Boom en, en, en de rest zat... dat gat was gewoon te groot. Dus daar, uh, daar ging het gewoon mis. Die aansluiting naar de echte kop... Is, ja. no is nooit geweest. Maar goed, je kan ook zeggen, ja, dat is de koers. Dat, dat, je kan dat niet, wil, dat is ja, je je kan niet overal ja. invloed ja. op uitoefenen. Ook een ben je de Rambankvlog. Ja, zeker met afhankelijk van de benen van de renners. En ja. Het was uh, zaterdag met de dames en de belofte. Uh, moest je je rits goed dicht doen van je jas? En het was koud. Het was een beetje vochtig, regenachtig nat parcours. En de volgende dag staan we daar ineens uh, bijna met 30 graden aan ja. het parcours. Dus ook die omslag heeft een beetje invloed op de renners. Speelt uh, bij die renners, met name die je net noemde, uh, nog mee dat de toer begint zaterdag? Nee, nee, iedereen wil kampioen worden. Ja? Iedereen wil in het rood en blauw rijden. En daar ga je ook voor tijdens zo'n NK. Dat is ook de intentie. En, uh, dat is, uh, daar worden de benen voor ingesmeerd en de zakken uh, volgens dan met eten. En dan ga je 240 kilometer fietsen. En het is de strijd dan met je, met je medelandgenoten. Dus die trui is wel zo, zo erg belangrijk ja, okay. dat het geen, uh, ja, geen spelletje is geweest. Heb je de verwachtingen nog bij moeten stellen voor de tour? Op basis van wat je vandaag hebt gezien? Nee, ik denk dat de, de, de, de stelling gewoon heel duidelijk is vanuit de Rabobank. Eén kop, Kopman, en dat is Robert Gezink en, en de rest alles is goed mee. genoeg, bedoel ik eigenlijk, mensen? Ja, de rest is goed genoeg. En, en, het is gegokt en verloren uiteindelijk. Hè. Want als je kopmannen zo langer laat wachten in die laatste groep... in het grotere peloton, zeg maar... maar het gat was op een gegeven moment zelfs vijf minuten... Ja, dan moeten we wel heel erg overbrug worden. En dat, dat is de gok die je neemt. Er zijn ook andere jongens die hebben gegokt op Lars Boom. Die zaten ook in het peloton. Ja. Die zaten ook niet vooraan. Ja, ja, dus dat, dat is moeilijk. en Wel, op, wel uh, een beetje opmerkelijk vond nog. Zelfs dat, dat, dat Theo Bos, die de hele dag vooruit had gereden. Uiteindelijk in de sprint ook een 7 of 8 wordt. Uh, dus toch van, van de verliezers de beste is. Bijna. En dan denk ik van, nou, 242 kilometer voor Theo. Dat is een, weer een goede opstap naar... De rest van het seizoen. Dus uh, dat vond ik mooi. Die heeft hij weer in de benen. Ja. Goed. Um, kunnen we nog even de kristallenbol erbij pakken? Aard. Ja. Voor volgende week. Volgende Toen week. de Frans begint. Um, wat zijn de gezichtsbepalende renners? Ja, er, er is één man, en dat is Philippe Gilbert, Die heeft nu ook weer die Belgische drie kleuren om zijn schouders. Die wint vandaag gewoon weer. Uh, die is eigenlijk alleen maar doorgegaan. Hij heeft inmiddels dertien overwinningen te pakken. En niet de minste. En die heeft er zinnen in gezet hè? op de vierde etappe, meen ik? Ja, maar ook de eerste etappe al. Ja. Het gaat gelijk al omhoog in de sprint. Het gaat een sprint worden voor jongens met macht. Dus uh, de, toch de Zilberzen de en de Husshoffs, wat we hebben gezien in Zwitserland. Wat Hussof daar klaarspeelt. En... Dat gaat, dat gaat, die strijd gaat gelijk weer beginnen. De ploegtijd erachteraan, achteraan. tweede etappe, 23 kilometer lang. Kun je niet heel veel verliezen, maar je kunt wel net die paar seconden pakken om die gele truien in je bezit te krijgen. En daar gaat Silbert voor de eerste vier dagen. En dus uh, die Lottoploeg doet twee dingen in één klap door Jurgen van den Broeke en uh, Philippe Silbert op dat moment in die voorste geleden houden. Die sprints af te werken en die ploegtijd het vol voor te gaan, zodat zij het geel gaan pakken in de eerste week. En ik denk dat we daar dat dat de meeste kans van slagen gaat hebben voor die ploeg. En dat de rest een beetje wat gaat proberen. En dan gaan we de bergrijden zien. Ja, ja in de etappe, etappe 8-9. Dus er is voor de sprinters en de, de snellere etappes... zeker de eerste week een hoop te doen. Spannend. Ja. Oké. Okay. Aard, ik heb er zin in. Ja, het <laughs> komt steeds dichterbij. Tot volgende week. <laughs> Tot volgende week. Ik denk bij standpunten tot diep in de nacht. Wanneer ik me soms bij jullie wil voegen, dan lach je maar uit. Omdat iedereen lacht, omdat er niks te lachen valt, als ik de koningin. Gezelschap Nergens mee verdiende, dan brak ik eigenhandig ieder glas. Als ik de koning. van Frankrijk, Ellen ten Damme was dat in het Nederlands dus. De tennissers op Wimbledon genoten vandaag van een vrije dag. Zo gaat het op Wimbledon, dat is traditie. Morgen gaan ze van start met de tweede week, uh, 16e finales. Met Marcella Mesker kijk ik terug op de eerste week en blik ik vooruit op de tweede. Goedenavond Marcella. Hallo. Nou, laten we eens beginnen met de vrouwen, zoals dat hoort he, eigenlijk. Dan valt op dat, net als op Roland Gros, veel plaatste dames zijn weggevallen. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, het valt op, maar dat is, is dat het is wel. al bijna geen verrassing meer. Ja. Hè? Want je zegt het al, Roland Garros ja. was het natuurlijk een open toernooi. Daar wordt, moet ik zeggen, hier uh, bij deze Wimbledon uh, veel minder over gesproken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de terugkeer van Venus en uh, uh, Serena Williams. De grote Wimbledon-sterren, de Grand Slam-sterren. En ineens uh, ja, geeft dat toch weer een beetje meer glans aan het vrouwentennis. Maar dat neemt niet weg dat een uh, stozer eruit ligt... Nali, Vera Zwonareva, de finalisten van vorig jaar... en een uh, uh, Francisca Schiavone bijvoorbeeld. Nou, dat waren toch allemaal grote namen die er dan vrij vroeg uit liggen. Ja, voor Venus en Serena Williams, uh, je noemt ze al even... ze spelen weer het toernooi en dan, dan, dan gebeurt er meteen wat, hè? Ja, absoluut... Uh, ze hebben ook al goede wedstrijden uh, gespeeld. Kijk, ze hebben geen wedstrijden uh, gehad dit jaar. Uh, Serena Williams uh, nauwelijks het afgelopen jaar. En dan merk je toch dat ze uh, ja, in die eerste rondes uh, wat kwetsbaar zijn. Er werd van tevoren ook gezegd... Van, nou, als ze die eerste week doorkomen, dan hebben ze een paar wedstrijden gehad. Ja, En dan zijn ze gevaarlijk. Dan gaan de concurrentie naar ze kijken. En dat is exact wat er gebeurt. We hebben natuurlijk die prachtige partij gezien. Venus Williams tegen die Kimiko uh, Date, die 40-jarige Japanse, 8-6 derde set. Een fantastische wedstrijd, hoog niveau, spanning... Alles had die wedstrijd in zich. Nou, dat is precies een wedstrijd die zo'n Venus Williams nodig heeft. Ja, en Serena Williams die heeft ook moeten knokken in al die partijtjes. Na de eerste ronde overwinning, ja, dan kunnen we die, die tranen nog van Serena voor de geest halen. Nou, En meestal zijn zij toch heel koeltjes, cool, geven een beetje antwoord op hun eigen manier. Um, Ga niet zo in op de vragen van de journalisten. Maar dit deed heel erg veel met haar. Dus ze willen dolgraag, ze zijn gretig. En uh, ja, de sisters are back, hè? Ja, en de, dan brengen ze meteen het, het veld in beroering, zou je kunnen zeggen. Maar, maar zegt dat ook iets over de rest van het veld? Over de sterkte van, van, van de rest? Dat zij eigenlijk toch zo vrij gemakkelijk weer in kunnen stappen? Of zie je ja, simpel? Nou, nee, dat is gewoon een feit. Uh... Dat, dat gebeurt al jaren zo. We hebben het in het verleden gezien. Kim Kleisters, die even een kind krijgt. En tussenuit knijpt. Toen weer terugkomt. Had uh, ziek idee. <laughs> Juwis ja. Open wint. Uh, Martina Hinges hebben we toch ook jaren geleden gezien. Die na een lange afwezigheid weer terugkwam. En zich in de top 10 tenniste. Uh, als we nog verder teruggaan, Jennifer Capriati. Die na, die na allerlei uh, capriolen: uh, gevangenis, drugs, uh, ellende. Weer helemaal terugkwam. En ook weer in de finale van de Australian Open stond. Dus ja, het lijkt alsof het een beetje bij. Uh, het vrouwentennis hoort. Ja. Het verschil tussen de absolute top en de rest daaronder... daar ligt altijd een vrij groot gat in. Dus als ze dan terugkomen, ja, dan hebben ze dusdanige klassen... dat ze dat ook uh, meteen uh, ja, weer goed kunnen maken. De verrassing in het vrouwenternooi is toch wel uh, de Duitse Sabine Lisicki, Daar ben je mee eens, hè, denk ik. Ja, dat is een, een, een hele bijzondere speelster... Uh, ja, eigenlijk de blonde Serena Williams, want qua <laughs> postuur, de stevigheid van haar benen, de spierkracht. en vooral de ongelooflijk harde services. Op het centerkort uh, van uh, Wimbledon sloeg ze 125 uh, mijl. Nou, dat is ongeveer 200 kilometer per uur. Uh, die services uh, om de oren van uh, Nali. En, uh, ja, die, die, die, die krijgt die Chinezen gewoon niet terug. En, en dat zijn services die mannen slaan eh, met regelmaat. En, en mannen slaan zelfs zachter. Dus dat is een geweldig wapen van die Siki. Uh, en um, ja, of ze de verrassing gaat worden... dan zal ze nog in ieder geval één rondje moeten winnen... en dan een mogelijke kwartfinale confrontatie met uh, Serena Williams aangaan. Dat zou kunnen... dan kansen voor een grote verrassing zorgen. Het is wel leuk, want het is uh, een Duitse speelster. 21 jaar, dus heeft nog de hele toekomst voor zich. En Duitsland doet het gewoon goed. Ze hebben een Andrea Petkovic op nummer 13. Die is enorm gestegen. Ze hebben een Julia Gurgus op nummer 16. Dat zijn meisjes die ineens binnen zes maanden tijd... zijn uh, doorgeschoten naar de top. Nu deze Sabine uh, Lisicki met uh, nummer 61. Nou, Die gaat ook weer stijgen. Dus uh, men durft in Duitsland alweer heel voorzichtig aan Steffi Graaf te denken. Die stopt in 1999. Weet je nog 22 Grand slam uh, uh, toernooizegens, zegens, zeven uh, Wimbledon-overwinningen. Dus ja. daar zijn we nog wel heel ver vandaan. Maar het Duitse vrouwentennis zit weer in de lift en dat is het leuk, want het zijn spectaculaire speelsters. Opvallend, uh, niet als je kijkt naar de plaatsing, uh, maar wel naar het spel. Uh, de nummer 1 van de plaatsingslijst, Caroline Bosniacki, heeft het altijd wat moeilijk. heeft nog nooit, nooit zo'n Grand Slam toernooi gewonnen. Maar gaat vrij soepel door het toernooi heen. Tot nu toe wel. We moeten ook niet vergeten dat ze eigenlijk een heerlijke loting heeft gehad. Tegenstanders ja, eigenlijk niet van, van, van grote uh, naam. En zeker niet van grote uh, graskwaliteit. Dus uh, nog geen set gewonnen. Ja. Nauwelijks games verloren. Maar de grote favoriete zou ik haar toch niet willen noemen hoor. Daarvoor speelt ze denk ik net even iets te verdedigen tennis. Want gras is eigenlijk ook de minste ondergrond. Dus als we van haar ja, weer een keer die, uh, of ooit een Grand Slam verwachten... dan zal dat toch eerder op de hardcourts van Amerika zijn. Gaan we door naar de mannen. Marcella, um, ja daar alle toppers nog aanwezig hè? Ja, leuk, mannen toernooi is uh, spectaculair eigenlijk, net als uh, in Parijs. Het uh, tennis beleeft uh, gouden tijden. Uh, Nadal, Federer in topvorm. Uh, Murray, uh, natuurlijk altijd uh, daar met de druk van het hele Britse volk op kan zijn nek. Kan die het aan, Marcella? Um, nou, eigenlijk kan hij dat al drie jaar. Hij heeft de afgelopen tweeënhalve finale gestaan. Dus ja, dan ga je gewoon goed met die druk om. En dat doet hij dit jaar ook. Uh, pet je af, voor hoe hij dat weer oppakt. Want die druk hij wordt staat, groter en groter, uh, toch, ieder jaar dat hij het niet wint? Ja, maar je moet ook reëel zijn. Andy Murray, is die beter dan Rafael Nadal? Nee, nee denk ik. Is die beter dan uh, Roger Federer? Is die beter dan Novak Djokovic? Ik denk het nog niet. Hij wint wel af en toe van ze, uh, uh, zo links en rechts... maar niet op de big moments. Hè? En dat zijn die Grand Slam toernooien. Dus daar is het wachten een beetje op. Maar als je heel eerlijk bent... Murray. Is favoriet, heeft een kans om te winnen. Maar dan moet alles mee zitten. En dan moet een van die andere jongens gewoon ook een mindere dag hebben. Dus hij is voor mij niet de grootste favoriet, wat dat betreft. Ik wil nog even hebben over Robin Haasen. Onze Nederlandse troef bereikte de derde ronde. Maar gaf zomaar opeens op. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik zat ook te kijken. Ik was ook uh, verrast. Uh, ja, ik, ik, <laughs> ik weet niet goed wat ik, er, wat ik ervan moet denken. Uh, je, je, je krijgt dan toch de neiging om te denken, hè, alweer. En, ja. en, en dat is natuurlijk niet lekker als je dat etiket uh, op je krijgt geplakt. Want hoe je het went of keert, dat gaat hem toch achtervolgen. Um, uh, Australian Open, toen, toen ging hij door zijn enkel. En Toen speelde hij nog wel door, maar ja, toen speelde hij tegen Roddick heel goed, stond voor. Ja, verloor toen. Um, nou, hij heeft natuurlijk bijna een jaar ellende gehad met die knieoperaties, dat is zo. Nu dit, ja, opgave, ook weer op een groot podium. Dus ja, wat moeten we daarvan denken? Nou, zeg het maar, maar uh, het vervelendste is het natuurlijk voor hem. En ja, dat hij daar zelf in zijn kopie mee bezig is. Van, oh jee, uh, gaat het wel goed? En, en ja, dat andere het, het mensen, de media, daar, het daar voortdurend over gaan hebben. En dat is vervelend ja. als dat je gaat achtervolgen in je carrière. Maar het was ook zo'n raar moment, want hij, hij, hij pakt de game mee en stopt ermee. Ja. Ja, hij wilde dus absoluut geen risico nemen. Nee. Nou moet ik zeggen, gras is echt wat dat betreft een rot ondergrond. We zagen die Canadees Milos Raonic... na vier games algemeen door zijn knieën en zijn enkel gaan moest opgeven. Ik heb daar zelf op 13 mijn voorste kruisband gescheurd. Uh, Nadal die uh, verzwikte zijn lies. Nou, gelukkig kwam er toen een regenpauze. Dus zo links en rechts schiet er wel pijntjes in. Dat hoort bij het gras tennis. En wat dat betreft is het geen fijne ondergrond. Je kan het ook professionaliteit noemen van Robin Haase en uh, op tijd en niet doorgaan zoals de vorige keer. Toch? Ja, zo kan je het ook zien. En ja. laten we wel wezen, onze eigen Richard Kreitschek... 1996, nog winnaar Bummelden, was nou ook niet altijd de fitste. Nee. Oké, okay, Marcella. Het wordt vuurwerk, hè? Komende week. Absoluut. Maandag, alle vierde rondes beide mannen en vrouwen... is eigenlijk de mooiste dag. Ja, ik kijk ernaar uit. Ik ook. Dank je wel. We gaan verder met voetbal, want de Feyenoord werkte vandaag de eerste training af in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Traditioneel stonden de fans weer in drommen rond het trainingsveld, ik moet zeggen in de Kuip. Maar het was niet de pure feeststemming die het normaal is. Er is namelijk weer het nodig te doen rond de club. Een deel van de supporters eist namelijk het opstappen van het bestuur. En in die sfeer bezocht Floris van Hoorn de training. Als je deze voor je raam haalt, kun je een seizoenkaart winnen. Okay, dat is leuk, kun je heel het seizoen fijn Feyenoord. Mario Been, er is weer het een en ander te doen rond de club, het bestuur, de supporters. Had je überhaupt nog verwacht dat het rustig zou zijn bij het begin van het nieuwe seizoen?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 Op... De die hebben een aardige, aardige historie hier. Die honden wel is hier ontstaan door uh, Pieter Romein. Dat was heel schokkend. Leroy Ferg, samen met uh, Jorginho Wijnaldum, een van de spelers die in de picture staat bij andere clubs. Hoe groot is de kans dat jij hier de competitie start meemaakt? 50-50. Ik denk, uh, Ik uh, ben nog steeds gewoon een speler van Feyenoord. En uh, je weet dat er in voetbal alles kan gebeuren, maar...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 Ja, dan, uh, dan is het moeilijk om te genieten. Als je uh, bijvoorbeeld met 10-0 uh, verliest bij PSV, ja, dat, is, dat is heel vervelend. Maar als je ziet hoe we de tweede seizoens de uh, helft alles hebben omgedraaid, dan, dan kan je zien dat we, uh, dat we genoeg talent hebben. en Dan wordt het voetbal weer leuker. Aan de rechterkant, alle concerten in dit taal zijn zij georganiseerd. Van de concert van Madonna, Tino Terler en Bart van Dit is de rechter, van de is. Een identiek Maar rood met vreemde, natuurlijk. Ook blauw. Ook blauw. Dezelfde kleurtjes. Rondvlaar, er is een dreiging rond Feyenoord dat een aantal spelers de club gaat verlaten. Dat is belangstelling. Jij hebt je contract verlengd met nog eens drie jaar. Wat is de motivatie hiervan geweest? En mijn motivatie, kijk, ik heb er heel lang over nagedacht. Uh, nou, die, die tijd heb ik ook gewoon nodig gehad. Ik heb echt uh, niemand aan het lijntje gehouden. Ik wilde gewoon een goede keuze maken voor mezelf En uh, wat het beste is voor mezelf. In ieder geval wat ik op dit moment denk dat het, het beste voor mezelf is. Nou ja, daar ben ik tot de conclusie gekomen dat, dat dat voor mij op dit moment nog fijner is. En... Ja, goed, uh, ik weet ook wel dat, het, uh, misschien dat er misschien een aantal spelers weggaan. En, en als je kijkt naar het vorige seizoen en dit seizoen, heb je min of meer een, of de gelijke, een beetje dezelfde selectie. En een paar jongens zijn weg, een paar jongens zijn erbij gekomen. Maar uh, ja, ik geloof absoluut dat wij beter kunnen. En, en Ik zie voor mezelf daar een mooie rol in weggelegd. En, uh, en samen met Stefan achterin, dat, dat staat gewoon heel erg uh, goed. Nou, voor mijzelf ben ik naar de linkerkant gegaan, waar ik me absoluut nog kan ontwikkelen, dat wel uh, goed bevallen is, ook voor mezelf. Ja, dan kan ik absoluut verder. we naar de andere kant? als we gelijk staan, deze nog even. Dieper. En dan draai je hem half een halve slag rond en dan eruit tillen. En dan kun je hem zo in je potje zetten. Okay.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 Als jullie uh, dat uh, allemaal hebben, jongens, gaan we die kant oplopen, breng ik jullie naar buiten toe en dan uh, nemen we afscheid van elkaar. En dan hoop ik dat jullie een hele leuke rondleiding gehad hebben, want dat is het belangrijkste van vandaag. Een unieke kans om een stuk gras mee te nemen. Oké, okay? maar jongens? En zo ging dat in de Kaap. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn goed gestart in de Champions Trophy. Twee wedstrijden gespeeld, twee overwinningen. Zowel Australië als Stadio's Duitsland werden aan de kant gezet. U hoort bondscoach Max Kalnos. Nee, ik kan niet beter. Qua resultaten sowieso niet. Ons spel kan nog steeds gewoon beter worden. Maar dat hoort bij een toernooi. We willen ook een toernooi-team zijn. Dat we elke toernooi kunnen beter worden binnen het toernooi zelf. Dus dat betreft, het is een mooie waarheid. Vandaag Duitsland 2-1, een hele andere wedstrijd dan gisteren. Je stond vandaag defensief onder druk op een gegeven moment en je bleef overend. Ik denk dat dat een van de positieve punten is die je meeneemt straks naar München-Gladbach, het Europese kampioenschap. Zeker, het, uh, kijk, als in gladbach uh, we moeten eerst door de Poel 1, maar... Ik... Het zou kunnen zijn dat Duitsland de te, te, tegenstander in de halve finale van de uh, Europa Cup. Dus uh, ja, dat is lastig, lastig zat als je vanmiddag hebt gezien. Dus uh, wat dat betreft uh, is een mooie ervaring. En uh, dat die spelstijl als ze spelen ligt ons niet lekker. Maar uh, we kunnen gewoon leren aan uh, volgende keer wel hun uh, beter gewoon strijden. Uh, je weet dat je Duitsland zou kunnen treffen in de halve finale dus over vijf weken. Uh, Denk je dan voor zo'n wedstrijd om eventueel met de handrem op te gaan spelen of uh, zit dat er niet in? Nee, dat zit er niet in. Dat, als sporter het is het lastig om te zeggen wat is 80%. Uh, wat is ja, inhoud? Ik denk dat uh, als topsporter moet je gewoon spelen gewoon vol. Uh, onze 100% van vandaag was deze. Was deze. Uh, of morgen misschien is het anders. Of morgen is het anders. En we moeten gewoon elke keer kijken op een andere manier de wedstrijd. Uh, niet zozeer met de rem op spelen, maar gewoon andere dingen gewoon benaderen. Dat ons beter kan doen maken voor wanneer het echt moest. Dus, um, dat, dat doen we vandaag ook. Max Caldas was dat. De laatste voetbalnieuws. River Plate is voor het eerst in bestaan. Gedegradeerd. De Argentijnse grootmacht heeft 33 landstitels. Maar kon het niet bolwerken. Zometeen het ogenmorgen. Voor één keer gepresenteerd door Hans Daroes. De hoofdredacteur van de nieuwsverdeling. Hij neemt morgen afscheid. Ik wens hem heel veel plezier. En u een goedenavond. Dag. Dan kom je tot. Twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert het zomerreces.